7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Amsterdam ligt plat, meldt NS. Ook rijden er geen treinen van en naar Schiphol. Volgens de NS is de oorzaak een combinatie van wisselstoringen, mede veroorzaakt door de sneeuwval. De storing gaat zeker tot 2 uur nacht duren. Er was al aangekondigd dat er ook morgen een aangepaste dienstregeling geldt. Schiphol heeft vandaag 32 vluchten geschrapt vanwege de sneeuwval en de luchthaven waarschuwt voor vertragingen. Het KNMI heeft voor bijna het hele land code oranje afgegeven. Een waarschuwing voor extreem weer. Eerder vandaag gold die alleen voor Limburg en een deel voor Noord-Brabant. Met name omdat daar ijzel mogelijk is. Sneeuw kan in de rest van het land voor problemen zorgen. De waarschuwing voor extreem weer geldt voor Gerderland, Noord-Holland, Flevoland en de noordelijke provincies. Het verkeer ondervindt tot nu toe hinder van de sneeuw, maar dat leidt niet tot chaos. De Rijkswaterstaat is hard aan de slag, maar de kans bestaat dat het tijdens de spits morgenochtend nog steeds gevaarlijk glad is. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Saxe lopen volgens exit polls uit op een nek-a-nek -nek race tussen de rechtse coalitie van bondskanselier Merkel en de centrum-linkse oppositie. Volgens de zenders ARD en ZDF wordt de christendemocratische CDU van David McAllister met ongeveer 36 opnieuw de grootste. De sociaaldemocraten krijgen ongeveer 33 Merkels coalitie komt in het parlement van de deelstaat uit op tussen de 68 en 73 zetels. De oppositie scoort 67 tot 73 zetels, dat melden de tv-zenders. De zilveren camera 2012 gaat naar Eddy van Wessel. Hij won de belangrijkste prijs voor journalistieke fotografie voor een serie foto's die hij in Syrië heeft gemaakt. De jury spreekt van indringende, huiveringwekkende fotografie. Het weer. In het zuidoosten dus ijzel soms. En dan is het zeer glad. En verder sneeuw. Het waait stevig, daardoor ligt de gevoelstemperatuur tussen de min 10 en de min 15. Vanavond en vannacht is vorming van sneeuwduinen mogelijk, vooral in het noorden. Ook morgen valt er sneeuw, in het noorden blijft het vriezen, in de rest van het land ligt de temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. Wat is tegenwoordig nog bereikbaar?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 Deze muziek van de Amsterdamse saxofonist Juri Honing... was gisteravond te horen op het Red Sea Jazz Festival in Eilat, Zuid-Israël. Veel collega-muzikanten van hem zagen op de valreep af... van een optreden in de Israëlische havenstad. Zij voelden zich te erg geïntimideerd en onder druk gezet... door pro palestijnse groeperingen die een culturele boycott eisen... en wel erg ijverig zijn. Honing kreeg ook haatmail, maar weer stond de druk en ging. Mijn muziek heeft niks met politiek te maken, zei hij. Israël blijft de meningen scherp verdelen. Voor de een is het beloofde land, voor een ander een natie... waar zo ongeveer de apartheid opnieuw is uitgevonden. Aan de vooravond van de parlementsverkiezingen... doet collega Rick Delhaas verslag vanuit Tel Aviv en Jeruzalem. Dat straks dus. Maar we beginnen met Syrië. Hier in Nederland is het benedenvriespunt en zitten we al uren in een sneeuwstorm. En u luistert als het goed is in een warme auto of thuis bij de kachel naar deze uitzending. Waar het ook koud is, is in Syrië. Ook daar sneeuw en temperaturen onder nul. Het is er voor de regio uitzonderlijk bitter deze winter. Veel van de 500.000 vluchtelingen zitten dan ook te bibberen in tenten en ontberen primaire levensbehoeften. Hoog tijd voor een ouderwetse Giro 555-actie, zou je denken. Help de Syriërs de winter door. Niet dus. Hoe kan dat? Collega Eva Ludeman belde. Een rondje. En als eerste met voorzitter René Grotenhuis... van de samenwerkende hulporganisaties. Eigenlijk uh, om twee belangrijke redenen. De eerste is dat uh, Giro 555 is alleen voor grote nationale acties... waar iedereen in Nederland denkt, hier moeten we helpen, dit is zo groot... Uh, waarbij bovendien de vraag uh, wie zijn nou de good guys en wie zijn de bad guys nog niet zo helder is. Uh, nou, Dat uh, weerhoudt ons er op dit moment niet van om te doen wat we kunnen met eigen middelen. Maar het is nog niet nog te vroeg om daarmee een grote nationale actie te starten. De indruk dat er niks gebeurt die wil ik toch wel heel graag uh, wegnemen. Maar voor een nationale actie denk ik dat het of uh, uh, het conflict nog meer als een humanitair conflict moet worden neergezet. Maar toch is er wel een hele grote actie voor Darfur bijvoorbeeld geweest. Nou ja, daar, daarvoor, ja, soms als Bono of, of Geldof zouden zeggen... Dit, laat ik, dit laten we niet gebeuren, dan, ja, dan gebeurt er wel iets. Mijn naam is Hanne Emmering, ik ben woordvoerder van het Nederlands Rode Kruis. Het opzetten van een grootschalige fondswervende actie is... Um, een belangrijke beslissing, maar wel eentje die we moeilijk nemen... want er is weinig aandacht voor en dat kost ook geld. Ik kan niet spreken voor andere organisaties. Wat we wel merken is dat er... Een lage geefbereidheid is voor Syrië. Um, waarom uh, vindt Save the Children het besluit van de SAO goed dat Giro 5 en niet wordt opengesteld? Omdat dit om een politiek conflict gaat dat mogelijkerwijs nog lang gaat duren. Vinden wij het van belang om het moment om een SAO-actie Giro 555 en open te stellen, om dat op een, op een goed moment uh, te nemen? En um, dat moment is, wat ons betreft, nu nog niet gekomen. Tja, het realisme bij de hulporganisaties. Lage geefbereidheid, Bono en Geldof hebben ze nog niet van zich laten horen. En het gaat nog heel lang duren, dus nu nog geen grote actie. En die mensen daar in Syrië ondertussen Macau leiden in de tenten. Moeten we onze nek eens uit gaan steken of is het wel goed zo? Titter uw mening naar het BBVPRO. En we blijven nog even in Syrië. Afgelopen donderdag kreeg de Syrische schrijfster en journaliste Samar Jasbek op het Writers Unlimited Festival in Den Haag de Oxfam Novib Pen Award uitgereikt. Deze prijs is voor schrijvers die zich inzetten voor de vrijheid van meningsuiting... en daarvoor worden vervolgd. Gedurende de eerste vier maanden van de Syrische revolutie... hield Jasbek een dagboek bij... waarin ze verslag deed van de dramatische ontwikkelingen in haar land. Dat dagboek is inmiddels in boekvorm verschenen. Tjitske Musje sprak met de auteur. Dit is de Syrische Samar Jasbek. Uh, could, uh, uh... Voordat in het voorjaar van 2011 de revolutie in haar land uitbreekt... schrijft ze scenario's voor films, is ze host van een Syrische talkshow op televisie... en publiceert ze verhalen en romans. Als in maart van 2011 de revolutie uitbreekt begint ze in een dagboek vast te leggen wat er op straat gebeurt. Op een uur rijden van Damascus worden we geconfronteerd met een drama... dat zo uit een roman lijkt te komen. Het is moeilijk te geloven wat zich vlak voor ons afspeelt. Hele families zijn belegerd door panzerwagens, soldaten en scherpschutters. Ze hebben zich in hun huizen verstopt en beven als ze de constante schoten horen. Lijken liggen voor de Omari-moskee zonder dat iemand ze kan begraven... Drie maanden lang reist Jaspek door het land. Ze schrijft op wat ze zelf ziet en wat ze hoort van ooggetuigen. Ik ben met dit dagboek begonnen omdat ik de waarheid aan het licht wilde brengen, vertelt Jaspek. Want het regime zei andere dingen dan ik op straat zou gebeuren. Met het dagboek wil ze ook laten zien waarom de Syrische bevolking de revolutie is begonnen. Voor vrijheid, gerechtigheid en respect. Jaspek behoort tot de Alevite. Een religieuze bevolkingsgroep waar ook de Syrische leider Bashar Assad deel van uitmaakt. Toch wil ze in het interview niet dat ik haar een Alefiet noem. Maar ik ben een Syrische, zegt ze. En de verschillende etnische en religieuze groeperingen leefden voor de revolutie vreedzaam samen. Het is juist Assads propagandamachine geweest die voor verdeeldheid onder de oppositie heeft gezorgd. Hij heeft ervoor gezorgd dat ze elkaar nu naar het leven staan zegt ze. Het is een middel in zijn strijd. Maar het feit dat Samar Jasbek Alevit is... en zich in artikelen in de krant openlijk uitspreekt tegen het regime... maakt haar tot een serieus doelwit. Jasbek wordt als een verrader bestempeld en als spion van de VS. Er worden pamfletten over haar verspreid met leugens. Haar familie komt erdoor in gevaar... ...en doet daarom publiekelijk afstand van haar. Jaspek en haar dochter worden serieus bedreigd. In het boek beschrijft Samar Jaspek hoe ze samen met haar dochter... ...van appartement naar appartement verhuist. Ik ga van het ene huis van een vriendin naar het andere. Mijn eigen huis ontwijkend om niet te worden gearresteerd. Het valt me heel zwaar om naar Jablé te gaan of Latakia... De veiligheidstroepen verspreiden op hun websites leugenachtige verslagen over me, waarin ik word afgeschilderd als een verraadster van mijn alewitische gemeenschap omdat ik de demonstranten zou hebben gesteund. Haar dagboekaantekeningen mailt ze steeds naar vrienden in het buitenland. Computer... Zodat ze niet terug te vinden zijn op haar computer. Mocht de Syrische geheime dienst haar huis binnenvallen. In haar dagboek schrijft ze de gruwelijke verhalen op... van mensen die getuigen of slachtoffer zijn geweest... van het geweld van het Syrische regime en van wat ze zelf ziet. In Harasta zijn veiligheidstroepen binnengevallen. En ze mengen zich onder de deelnemers door te doen alsof ze aanhangers zijn. Ik stap uit de taxi en probeer dichterbij te komen. Ik zie ze stokslagen uitdelen. Het schieten wordt intenser... En ik schuil naast een winkel en zie jonge mannen die uit bussen stappen en de mensen aanvallen. Hun ogen zijn wit, of misschien beeld ik me dat in, ondanks het flauwe zonnetje dat hun gezichten verlicht. Ik zie witte ogen, leegte en dan bloed. Ik ben omringd, ik probeer weg te komen, het hoofd gebogen en plotseling lig ik op de grond. Naast mij een slapend gezicht, de ogen half open. Mijn oma vertelde me eens dat gazellen op deze manier slapen. De menigte verdringt zich rond het slapende gezicht. Ik zeg slapend, want de dood is bijna hetzelfde als de slaap. Uiteindelijk wordt Samar Jasbek gearresteerd en gemarteld. Eind 2011 vlucht ze daarom met haar dochter naar Parijs. Dat is ook het einde van het dagboek. Als ik haar vraag hoe het nu met haar gaat, wordt het stil. Eigenlijk is ze nog niet helemaal toe in interviews, bekent ze. Het is te pijnlijk. Toch probeert ze zo goed en kwaad als het gaat om die pijn om te zetten in actie. Om vanuit Parijs het volk te kunnen helpen. Soms lukt het haar om via smokkelaars nog Syrië binnen te komen. Uh, all, day, Verder heeft ze via Facebook en e-mail contact met vrienden die nog daar zijn. Zo blijft ze op de hoogte. Uh, hoping, so, in, way, in het boek en ook tijdens dit interview laat Jasbek zich kritisch uit over het Westen, dat niet ingrijpt. So, Afgelopen maandag hebben 56 landen een brief gestuurd aan de voorzitter van de Veiligheidsraad van de VN met het verzoek om het internationaal strafhof in Den Haag in te schakelen en de misdaden in Syrië te onderzoeken. Dat is een begin, zegt Jasbek, maar ze is niet al te optimistisch en denkt dat er nog veel obstakels in de weg staan om Bashar Assad daadwerkelijk als oorlogsmisdadiger te kunnen berechten. Ze ziet het als haar taak als schrijver en die van andere Syrische intellectuelen om de wereld te vertellen wat er gebeurt in Syrië. Dat is haar wapen. in gesprek met Zamar Jasbek. Haar boek uh, verschijnt in april in het Nederlands. Het heet Ondervuur en wordt uitgegeven door Nijg en Van Ditmar. Dit is nog steeds de VPRO Radio met Bureau Buitenland. Volgt u ons op Facebook? Zometeen na half acht staan we uitgebreid stil bij de aanstaande verkiezingen in Israël die dinsdag plaatsvinden. We gaan het deze keer niet hebben over het Palestijns conflict... maar over interne Israëlische problemen. Wist u bijvoorbeeld dat Israël, net als wij, in Europa worstelt... met een stevige economische crisis? Dat dus zometeen. Nu eerst ons eigen land. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans... was afgelopen week het stralende middelpunt... van de jaarlijkse ambassadeursconferentie. Na twee jaar Uri Rosenthal zit er op het ministerie... weer een minister die gelooft in zijn ambtenaren. Zijn komst leidde dan ook tot een zucht van verlichting... horen we uit betrouwbare bronnen. Timmermans liet er geen misverstand over bestaan... dat mensenrechten een van de speerpunten van het buitenlandbeleid zal worden. Hoe zal die hernieuwde aandacht voor de mensenrechten... in de praktijk uitpakken? Hier, of, Ik wilde zeggen hier in de studio, maar door alle ellende met de sneeuw en de files eh, helemaal niet hier. Maar in Amsterdam, in Krasnopolsky, zit de speciale mensenrechtenambassadeur Lionel Veer... om ons de rolverdeling tussen koopman en dominee nader toe te lichten. Goedenavond, meneer Veer. Goedenavond. Zit u daar goed in Krasnopolsky? Ja, het is meer een kast dan een studio, Wat dat gaat prima. <laughs> ja, nee, ik, ik, ik ken de locatie goed. Het is een soort bezemkast, hè? Ja, er staat zelfs een bezem. Dus, <laughs> uh, dus. um, ja, nou, maar het is wel fantastisch dat Krasnopolski nog steeds deze locatie heeft. Niemand weet ervan. Gelukkig wij hier wel. En uh, u kon hier naar uitwijken, want we konden ook geen enkele studio vinden nee. in Amsterdam die op zondagavond zijn deuren opendeed. Dus nee. nogmaals, heel fijn dat u er bent. Nee, ik ben um, blij dat het toch lukt. Ja. Donderdag was de laatste dag van de van jaarlijkse ambassadeursconferentie. Er komen alle ambassadeurs en, uh, uh, terug naar Nederland voor overleg. Uh, Donderdagavond was het stampotdiner, ook een traditie uh, op het ministerie. Ja. U was er vast bij. De, nee, daar was ik niet bij. Want ik had een, dat is meer bedoeld voor de ambassadeurs die uit het buitenland terugkomen. Ja, u bent standplaats Ik ben, al, ik ben ambassadeur, maar ik zit dan in Den Haag. Ja. Dus, uh... Timmermans benadrukte uh, in, in een kort filmpje wat op zijn Facebookpagina stond. Hij is enorm bezig met Facebook. Hij benadrukte daar hoe belangrijk de Nederlandse diplomatie is. Hij zei onder andere dat Nederland voortreffelijk vertegenwoordigd wordt door professionals. Nou, dat zijn mooie woorden van de nieuwe minister. Bent u blij met zijn benoeming? Ja, we zijn natuurlijk altijd blij met elke minister. Dus, Dat is een diplomatiek minister. antwoord. Ja, je moet ambtenaren nooit vragen naar, uh, hoe ze de minister vinden. Zeker niet voor de microfoon. Nee, uh, dus we daar houden we zijn dan verder wel We houden van elke minister. <laughs> hoe lang bent u al uh, uh, ambassadeur van de mensenrechten? Uh, dit is mijn derde jaar. Ja, dus u 2010. heeft in ieder geval ook gediend onder u, Uri Roosentaal. Uh, ik kan u wel feitelijk de vraag stellen... Uh, moest u er harder aan trekken aan de mensenrechten onder de vorige minister... Nee, ik denk het niet. Ik mm. denk dat. Uh, kijk, mijn, mijn functie is vooral buiten het ministerie. Mm -hmm. En uh, ook veel in Nederland zelf. Ik ben zeg maar, het eerste aanspreekpunt. Of als, uh, uh, als Amnesty International of Human Rights Watch uh, iemand nodig heeft om, om mee te spreken. Op niveau op het ministerie, dan doen ze dat met mij. En er zijn heel veel mensenrechtenorganisaties in Nederland. En ik moet zeggen dat de belangstelling of de, de, de interesse in Nederland voor mensenrechten in het algemeen, dat die eigenlijk altijd uh, groot is geweest. Mm -hmm. dat, dat is in mijn opzicht ook, ook de basis waarom eigenlijk door de decennia heen mensenrechten altijd een belangrijk uh, punt van het mensenrechten of van het buitenlands beleid geweest zijn. Ja, dus voor u niet veel verschil tussen Roos en Timmermans? Nee, mijn werk blijft er hetzelfde door. Uh, ik, ik richt me vooral buiten het ministerie. Ja. Ik, ik ben ook bezoek aan het buitenland. Ja. En daar is natuurlijk genoeg te doen. En dat was ook uh, de afgelopen jaren genoeg te doen. Ja. Um, het ministerie moet 100 miljoen bezuinigen. Um, zit u veilig? Omdat Timmermans mensenrechten tot prioriteit van zijn beleid heeft gemaakt. Of laat ik zeggen, de mensenrechten in het algemeen. Nou ja, ik denk... De, de, er zijn natuurlijk bezuinigingen die zullen ook de mensenrechten directie treffen. Uh -huh. Dat is een vrij grote directie. Uh -huh. uh, wij proberen natuurlijk, er is natuurlijk een ondergrens aan. Als je ambitie hebt, heb je ook middelen nodig. En daar zijn we aan te kijken of dat, of dat kan. Uh -huh. Dit voorjaar zal de minister een nieuwe nota naar de Kamer sturen. En dan zullen we ook moeten kijken of we de middelen hebben om die ambities te realiseren. Maar wij beseffen dat we allemaal met minder middelen... Het, hetzelfde, zo niet meer zullen moeten doen. Ja. De, de ambassadeurs kregen afgelopen week een workshop mensenrechten. Wat leerden ze daar? Bedoel, Is dat iets nieuws of is dat eigenlijk elk jaar? Nee, dat, dat was niet een workshop in de lerende zin. Het is meer, de, minister, de minister leidt een aantal sessies met de ambassadeurs, leidt hij zelf. En eentje daarvan was over mensenrechten. Er zijn, elke ambassadeursconferentie zijn daar sessies over mensenrechten. Mm -hmm. Het is meer ook om van de ambassadeurs input te krijgen... voor wat we straks in die nota moeten schrijven. En ook om... Zeg hebben onder de ambassadeurs, onderling met name de ambassadeurs, die natuurlijk in landen zitten waar de mensenrechten echt, echt belangrijk spelen. Mm -hmm. Om een uitwisseling te hebben van, van best practices. Van hoe ga je daar nou mee om? Wat is haalbaar? Uh, wat zijn dingen die je zeg maar, in het Nederlandse politieke context ja. zou willen benadrukken, maar waar je misschien in het buitenland niet zo ver mee komt? Nee. Dus en wat dus worden dus die speerpunten dan, denkt u? Is dat nou ja, al enig de... zicht op? Ja, de minister heeft wel gezegd dat dat, dat ook iets is wat we, wat, wat we ook al proberen te doen in, ons, in de praktijk. Aan te sluiten bij daar waar Nederland goed in is of waar, daar, waar Nederland zeg maar, al internationaal een rol speelt. Mm -hmm. ik, ik geef een voorbeeld: uh, uh, COC, de uh, Homo-organisatie. Die is wereldwijd een van de meest actieve organisaties. Uh, zeg maar, Actiegroepen, activisten voor LGBT-rechten, dus voor homorechten. Mm -hmm. Nou, dat is iets waar, waar wij al prioriteit aan geven en waar we zeker mee door zullen gaan. Ja. Uh, Vrijheid van meningsuiting is natuurlijk cruciaal. Dat blijft ook ja. zeg maar, de ontwikkeling van internet, vrouwenrechten noem ik nog even. Maar, maar, maar, mag ik u onderbreken? Kijk, ja, natuurlijk. Uh, uh, uh, uh, we hebben de, de koopman en de dominee. Um, Zowel de buitenlandse handel moet prioriteit krijgen... heeft het nieuwe kabinet gezegd, als ook de mensenrechten. La laten we een aantal wat moeilijkere kwesties aansnijden... waar we het misschien ook uw rol uh, ingewikkelder is. Laten we een land als Rusland nemen. We hebben net afgelopen week het dramatische nieuws gehad... dat het Russische oppositielid Dolmatov, wat hier uh, asiel zocht... Uh, zelfmoord heeft gepleegd in, uh, in detentie. Uh, de man was in eerste instantie afgewezen. Uh, zijn asielverzoek werd afgewezen... Uh, Kunt u daar dan een rol spelen bij zo'n man? Uh, als mensenrechten anders. Dus stapt u daar dan in? Nee, ik stap niet in binnenlandse aangelegenheden. Kijk, dus, ik ben wel voor, niet voor Doolmatov in die veel geval... maar ik ben zelf net een paar maanden geleden in Rusland geweest... en daar spreek ik wel degelijk ook over dit soort problemen... we die naartoe geleid hebben dat Doolmatov Rusland heeft moeten verlaten. Ja, maar... Wat kunnen, kijk, we, we zijn een hele grote handelspartner van Rusland. Het, het Russische gas, de gasrotondes, de gasunie. Hè, noem het allemaal maar op. Uh, ik kan me nog goed de beelden herinneren van toenmalig premier Balken... en de met, uh, uh, uh, president uh, van Rusland uh, die daar innig handel stonden te schudden. Uh, wat doet de Nederlandse mensenrechtenambassadeur dan... om toch nog iets te doen voor die arme oppositie... die daar ongelooflijk gecoeineerd vervolgd en in, uh, soms in strafkampen strafkampenbalans, zoals die zangeressen van Pussy Riot... Ja, wat je probeert, is natuurlijk. je moet een, een dialoog zoeken met de mensen die over de binnenlandse mensenrechten situatie gaan in Rusland. En te kijken of je, ik zal een voorbeeld geven, ik ben in Sint-Petersburg geweest. Ik heb daar gesproken met de man die de wetgeving geschreven heeft voor zeg maar, de anti-homo-wetgeving, zoals wij het noemen. Wat ze daar noemen anti-agressieve LGBT-propaganda. Om met hem te praten, wat wat hem nou bezielt om dit te doen. Mm -hmm. En wat wij daarvan vinden... en dat wij vinden dat dat in onze optiek in strijd is... met afspraken die zij ook ondertekend hebben... In, bijvoorbeeld in de Raad van Europa. Maar, maar, maar adviseert u dan niet ook de minister of de regering van jongens... Zet eens wat harder aan in die gascontractonderhandelingen. Want ja, ik doe allemaal individuele gevalletjes... maar als we echt iets willen uitvoeren. Nou, ja, Het gaat, gaat sorry. Ja. Dat, ik bedoel, ik het wil ik bij niet meer klinken. Nee, maar het gaat natuurlijk om dat je. je, het, je moet niet proberen. Uh, het, altijd het een met het ander te verbinden. Mm -hmm. Ik, als ik daar, daar praat met mensen... praat ik met mensen die ook over... de mensenrechten situatie gaan. Die over juridische situaties gaan. Die over buitenlandse politiek gaan. Mm -hmm. En uh, die gaan niet tegen mij zeggen... nou ja, als je nu niet ophoudt... dan, mag je, dan gaan we jullie geen gas meer verkopen. Nee. Dat zijn andere circuits. Net zoals in Nederland. Ja. En de nee. dominee uh, koopman... dat is een soort beeld wat bij ons altijd weer naar voren komt. Yeah. Maar waar je in de praktijk natuurlijk moet proberen... door met de juiste mensen over de juiste onderwerpen te praten... te zorgen dat je toch ook op beide punten je boodschap goed over krijgt. Ja, ik, ik wil nog even een andere kwestie met u behandelen. De, de Chinese mensenrechtenactivist Yulan, die in 2011 de mensenrechten tulp kreeg hier in Nederland. Kon niet komen, zit in hechtenis. Um, ze kwam op voor burgers die uit hun huizen werden gezet. Ja. Um, hoe gaat het nu met haar en blijven jullie dan ook voor haar inzetten, ook twee jaar later? Ja, hmm. ja dus ik, ik ben net in China geweest in december. Ik heb met haar dochter uitgebreid gesproken en met haar advocaat. Uh, zij, het gaat beter met haar, zegt haar dochter. Uh, het gaat beter omdat zij uh, na dat het hoge beroep had uitgediend... in een normale gevangenis zit... Mm -hmm. nu toegang heeft tot een uh, arts buiten het ziekenhuis. Uh, ze, zeg maar, een normalere behandeling heeft. En Volgens haar dochter was ze nu er duidelijk beter aan toe dan, dan een tijd geleden. Mm -hmm. uh, en ook haar vader, die, zoals u misschien weet, ook gearresteerd is... die komt over drie maanden vrij... Ja. Uh, dus het ziet er wat beter uit. En, en als die vader vrijkomt, geeft, gaat u dan misschien hem proberen asiel te uh, laten krijgen hier in Nederland? Zoiets? Nee, of om naar het buitenland te laten gaan? Mocht hij willen? Ik, ik, ik heb niet de indruk dat die mensen naar het buitenland willen. Nee. De, ook die dochter heeft uh, daar nooit op geïndiceerd. Dus, uh, dat is niet aan de orde, denk ik. Nee. En, en we hadden het net in de opening van de uitzending... over wel of niet hulp geven aan Syrië... waar de mensenrechten natuurlijk permanent geschonden worden. Uh, wat zou u ervan vinden als er toch een grootschalige actie komt... voor een land als Syrië? Zou, zou u dat toejuichen? Om daar in te grijpen, bedoelt N u? Nou ja, of in ieder geval een humanitaire actie. Of wat, wat doet u ja. als mensenrechtenambassadeur ja, voor de kwestie Syrië... Of Kunt u door ja, daar wij, niks door. wij proberen. Zeg maar, dus wat je kunt doen is allemaal veel te weinig. Maar uh, wat wij met name proberen op het ogenblik. Ook in, in het begin van de uitzending had u ook over die, zeg maar, die, die brief die gestuurd was voordat ja. voor, voor, voor ze bij het strafhof moeten kunnen worden aangemeld. Uh, Nederland heeft die brief ook ondertekend. Uh, wij proberen ook. Uh, Activisten, mensenrechtenactivisten te, te helpen... de middelen te geven... dat ze ook nu mensenrechten schendingen die daar plaatsvinden... kunnen registreren en documenteren. De, de, wij proberen ook uh, mensen die daar berichten verzamelen... wat je, zeg maar, burgerjournalisten die de allerlei dingen zien, die ze filmen met hun uh, met mobiele telefoon... met hun cameraatjes, om die informatievoorziening... van binnenuit naar buiten te helpen verbeteren. Ja. Door die mensen de tools te geven. En dat is natuurlijk heel belangrijk, ook voor, voor bijvoorbeeld het strafhof. Als het straks zover is dat de boel daar veranderd is... dan moeten we natuurlijk ook kunnen aantonen... dat die mensenrechten schendingen plaatsgevonden hebben... op zo'n manier dat het hof er ook wat mee kan. ja Nog één laatste vraag voor u. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben met, uh, met Jan Donkers... oud-collega, Amerika-expert, die naast... Hij zit hier, achter u in het, in het bezemkastje. De um, studio binnengekomen. <laughs> um, uh, uh, Frans Timmermans, de minister van Buitenlandse Zaken... gaf in december in een interview aan echt in zijn maag te zitten met de drones. We gaan het zo meteen hebben over het buitenlandbeleid van uh, president Obama... die ja. uh, morgen publiek wordt uh, geïnaugureerd voor zijn tweede termijn. Uh, Timmermans zei dat hij daarmee in zijn maag zat met die drones... Op wat voor manier gaan jullie dat aankaarten daar in Washington... dat uh, de, de handel en wandel rondom de drones daar in Amerika? Nou, wat wel gebeurt, is dat we met name de Amerikanen vragen... om toch meer transparant te zijn over hoe dat nou allemaal gaat met die drones. Mm -hmm. Uh, dit is, de, dit is een, zeg maar een, een volkenrechtelijk vraagstuk. Daar heeft de minister ook aan de Commissie voor Advies voor uh, Volkenrechtelijke Vraagstukken om advies gevraagd. Om die, de juridische kant een beetje beter in kaart te krijgen. Maar daarnaast speelt het natuurlijk altijd hoe de besluitvorming gaat. Hoe worden die, die targets vastgesteld? Uh, waar wordt die ingezet? En daar wordt al regelmatig op aangedrongen dat de Amerikanen daar meer informatie moeten kunnen geven. Zodat ook iedereen beter kan beoordelen waar die drones worden ingezet en of dat wel terecht of niet terecht is. Oké, okay. hartelijk dank. Je moet het bij laten. Ja? Lionel Veer, uh, veel succes met uw werk. Graag gedaan. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear... I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear... that I will execute the office of president to the United States faithfully... that I will execute... The office, faithfully the president, the officer president of the, the office of president of the United States. Faithfully. <laughs> Dit was uh, Barack Obama in 2009 toen hij nogal hakkelde bij zijn inauguratie, de publieke inauguratie uh, uh, tot president. Hopelijk doet hij dat uh, morgen beter als hij voor de tweede keer geïnaugureerd gaat worden. Wie, wie op dit moment CNN aan heeft staan zal zien... dat hij nu al officieel wordt ingezworen morgen. Dus de publieke bijeenkomst. Wij gaan het hebben over zijn buitenlandbeleid uh, de komende vier jaar... met uh, Amerika-expert Jan Donkers. Die inderdaad, als het goed is, is aangeschoven daar in die bezemkast in Krasnopolski. Ja, het is een ontzettend gezellig uh, hokje. <laughs> Ik zit op een, uh, een barkruk uit de jaren dertig... en er staat er inderdaad een bezem achter me. <laughs> en mijn voorganger die, uh, kruipt er nu uit, want met z'n tweeën hier is is bijna niet te doen. Nee, maar lang leven Krasnopolski. zei ik net ook... al dat ja, ze het überhaupt ja, ja. nog hebben. Dit is echt een, een ja. uitweg. Ja, want er rijden geen treinen meer. Er is bijna geen autoverkeer mogelijk rond Amsterdam. Nee, wij dus slapen dus echt... hier vanavond op stretchers. Uh, ja. um, <laughs> Jan Donkers, uh, ja. Amerika-expert. John ja. Kerry is benoemd tot de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Uh, Obama zal... Alle zeilen moeten bijzetten om het binnenlands uh, voor elkaar te boksen. Daar het land uit de economische crisis te leiden. Daar gaan we het dus niet over hebben. Er liggen namelijk ook heel veel gevoelige dossiers op hem te wachten. als het om de buitenlandse politiek gaat. En een aantal daarvan willen we even met je gaan doornemen. Um, laten we eerst eens uh, uh, uh, teruggaan naar 2009. Het Quantanen-OB. Aan het begin van zijn presidentschap beloofde Obama toen dat complex te gaan sluiten. Ja. Zit er zitten nog steeds 166 mensen vast. Zes zouden de doodstraf krijgen. Twee volgens Amnesty-slachtoffers van martelmethodes, dus onder andere waterboarding. Um, tja, dat is dus niet gelukt. Gaat het nu wel lukken? Um, dat zal van een aantal dingen... Afhangen. Dat zal uh, ook afhangen van uh, het succes van het onderwerp waar jullie het net over hadden. Van de, de drones. Die, die immers als een soort vervanging voor, uh, uh, voor het gevangen nemen van uh, uh, politieke uh, tegenstanders uh, worden ingezet. Hè. Men mm. wil ze dus proberen eerst uh, vanuit de lucht uh, te doden. in plaats van de, de, de noodzaak uh, te, uh, om ze op te sluiten op Guantanamo Bay. Ja. Er zijn ook geen nieuwe me uh, gevangenen meer bijgekomen. Zoals dus je zegt dat het is waar. Uh, Zijn belofte heeft hij niet kunnen doen, uh, kunnen gestand houden. Dat heeft hem on ongelooflijk veel kritiek. Is hem dat komen te staan van, uh, van de linkervleugel van de democratische ja, partij. Maar ja, maar een land van... als Nederland wilde hem ook niet echt helpen. En zo waren er nog wat. Hè? Nee, maar er zijn wel uh, nogal wat landen. Nou, kijk, het, het punt is. Uh, er zijn er honderden vrijgelaten. Ja. Omdat er een aantal landen bereid waren om die mensen op te nemen. Maar daar hoorde dus Nederland niet bij. Maar daar hoorden de Verenigde Staten zelf ook niet bij. Nee, hè? Men nee. wil die mensen niet binnen zijn landsgrenzen. Nee, laten hebben. we een andere kwestie Nemen. Um, de drones, we hadden ja. het net al even over. Uh, Jemen, Pakistan, Somalië, daar weten ze alles van. Um, uh, veel Afghanistan burger, ook natuurlijk. Afghanistan, he? veel burger, doden. hoe zal dat verder gaan? Uh, ik denk dat ook dit is een punt dat, uh, waar Obama weinig uh, speelruimte heeft... om daar uh, ook maar iets aan te doen wat de, de, de, het militaire establishment en de CIA de, de, de grotere hand in hebben. Mm. Uh, het is een, uh, he, tussen aanhaling, aanhalingstekens en een hele grote en dikke vette aanhalingstekens, een, een succes. Men heeft geloof ik ondertussen 2500 uh, uh, mensen... Uh, uh, op die manier uitgeschakeld. Maar daar zitten dus uh, onschuldige burgers en ook kinderen bij. En dat is uh, een punt dat, uh, dat er op erg veel kritiek is komen te staan de laatste tijd. Men zegt: hey, je kunt nu al voorspellen dat hij het morgen uh, gaat hebben over de, de gunlobby, over de, de wapenreductie binnen zijn eigen land. Ja. Uh, en die drones en, uh, laat hij gewoon wijselijk even links liggen. Nou ja, ja, precies. En hij, hij zal daar gaan zeggen: we uh, uh, moeten onze kinderen uh, moet, uh, een veilige toekomst geven, daarom moeten er minder handwapens zijn. Maar de kinderen in, uh, in in landen als Pakistan, ja, die worden dus de kinderen... maar het zijn, de, het zijn ja. geen, geen duizenden, maar uh, daar worden dus burgerdoden... en ook kleine, kleine ja, kinderen. opgeofferd uh, van, voor de strijd ja, tegen de terreur. Ja, ja, ja. En dan Afghanistan, we hadden het net even over dat... Nou, dat wordt waarschijnlijk terugtrekken geblazen. Dus dat ja. is dan wel een probleem minder. Nou ja, um, de, de discussie is nog steeds niet afgerond over... Uh, uh, kijk, na 2014, wat er nou gaat gebeuren na 2014. He? Nee. Uh, Amerika heeft zich verplicht om een aantal van de taken op zich te nemen... die <tus> nu uh, tot voor kort... Of nu nog zes, geloof ik. door Nederland. en andere landen op zich worden genomen. Het trainen van politiemensen. Ja, wat daar het succes van is. Ja, daar weet jij net zoveel vanaf als ik. Dat, er worden nogal wat vraagtekens bij gezet. En ja. verwacht. En je kunt inderdaad verwachten. Dat, je, dat ze eigenlijk. toekomstige vijanden, toekomstige Al-Qaeda-milities. aan het opleiden zijn. Ja, ja. En dat, maar maar, maar ja. komt er een einde aan de militaire interventies. Als ze, als ze zich uiteindelijk terugtrekken? Of gaat het gewoon door? Gaan we naar Mali, Syrië of misschien wel naar Iran? Um, ik... Denk, dus er zijn een paar is, hele, hele grote sprongen die je ja, nu maakt. Dit uh, is radio, ik, man. Yeah, this is radio <laughs> man. Ik denk dat, dat, dat eind 2014 dat die troepen terugtrekken inderdaad uit, uit Afghanistan wel zal plaatsvinden. Wat de Amerikaanse aanwezigheid daar zal blijven, dat is een tweede. Uh, ik denk dat Obama niet een president uh, wil zijn die een nieuwe oorlog begint. Dus mm -hmm. ik, uh, in, in dat licht moet je ook zien uh, zijn, uh, zijn hardnekkige pogingen uh, om. Uh, Netanyahu, uh, ervan te weerhouden om uh, Iran aan te vallen. Ja. Uh, je moet, in, in dat verband moet je ook de, de benoeming van Chuck Hegel als nieuwe uh, minister van Defensie zien. Dat dat is is niet al... over Israël, hè? Ja, dat is een, een republikein. Hè, dus het is een handreiking aan de republikeinse partij... Die, ja. die, waar hij nogal profijt van zal kunnen hebben. Uh, maar Hegel is binnen de republikeinse partij... een tamelijk nuchtere, een tamelijk praktische... en zeker niet rabiaat rechtse uh, uh, Israël. Zoals zoveel binnen die partij dat wel zijn. Dus hij wordt nogal gewantrouwd ja. door de, door de, uh, is, door de, de rechtse uh, Israël-lobby. zoals je weet, zo ongeveer de sterkste lobby is in de Verenigde Staten. Nou ja, we gaan het komende half uur uitreden hebben over Israël. Mm -hmm. Denk je dat Obama een doorbraak... Kan bewerkstelligen in dat Israël dossier, Palestina-Israël dossier? Ik denk of het niet. Gaat het hem gewoon niet? Nee. nee kijk, het is, hij moet al zoveel uh, uh, druk uitoefenen om uh, Israël ervan te, te weerhouden Iran aan te vallen. Dat die, dat die, die, die, je, je kunt maar op één manier druk uitoefenen, uh, diplomatiek gesproken. Niet tegelijkertijd ook nog zeggen van. En nu houden jullie op met die nederzetting in politiek. Nee. Dat, dat is, dat wordt, dan krijgt hij zo'n enorme oppositie binnen het land. Dat gaat hem niet lukken. Goed, hartelijk dank. Okay. Amerika-deskundige Jan Donkers, door de sneeuw terug naar huis. Um, over de uitdaging in het buitenland voor president Obama... die dus morgen publiekelijk wordt geïnaugureerd. En dat is te volgen via de collega's van de NOS. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Dit is nog steeds de VPRO Radio met Bureau Buitenland. Het komende half uur praten we dus over Israël aan de vooravond van de verkiezingen komende dinsdag. Alles wijst erop dat de rechtse premier Bibi Netanyahu opnieuw gaat winnen. En dat is slecht nieuws voor de groeiende groep Israëli's die maar moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Omdat Netanyahu al jarenlang een keihard neoliberaal bezuinigingsbeleid uitvoert anderhalf jaar geleden leidde dat tot massale protesten in Tel Aviv. Maar dat heeft zich blijkbaar niet vertaald naar politieke winst voor de oppositie, want die staat er in de peilingen dramatisch slecht voor. Collega Rick Delhaas was er afgelopen dagen in Israël. Hij sprak met mensen aan de onderkant van de samenleving. Maar ook met de groeiende groep orthodoxe joden die een steeds grotere invloed krijgen daar in Israël. Maar we beginnen met de onderkant. Delhaas ging met journaliste Annette Rust op bezoek bij een gaarkeuken waar de leiding is in handen van een, waar de leiding in handen is van de nederlands israëlische Benjamin Philip. Moet je op slot wat gestolen hier? Of, uh... Uh, in de Joodse traditie is het zo, je moet nooit een struikelblok voor iemand neerleggen. Met andere woorden, als je de deur op slot houdt... dan uh, komt de ander ook niet in de verleiding om eventueel iets mee te nemen. We zijn in een pand midden in Jeruzalem, hè? Ja, ja in midden en, van het centrum. Ja. En, en, en dit is een soort gaarkeuken? Ja, we hebben een kleinschalige gaarkeuken die we nu uh, helaas... Uh, moeten gaan uitbreiden. Moet ik daarna nou uit concluderen dat dit nodig is? Omdat ja. de armoede groeit in Israël? Armoede groeit? Ja, absoluut. En ja. dat komt ook natuurlijk... Je hebt veel te maken met chronische armoede binnen gezinnen. Waardoor die gezinnen die dan ook kinderen krijgen... die chronische armoede als het ware doorgeven... naar de volgende generatie. Kijk. Ja. Uh, is inmiddels iemand in de keuken bezig met het... Nou, we hebben hier allemaal van die foliebakjes. Dat zijn van die foliebakjes met drie, uh, drie uh, van die... Uh... ...compartimentjes. Ja, ja, precies. En dan gaat aardappelgroente goed de vrees in. Vandaag... Uh, kip... Kippenpootjes. Ja, kippenpootjes onder andere. Toch wel kosher, hè? Ja, absoluut kosher. Uh, zoals we dat noemen, glad kosher. Oftewel uh, van het uh, ho hoge niveau. En wat, wat, wat, uh, wat is dat, van het hoge niveau? Nou, dat het dus echt uh, ieder kippenpootje als het ware... ...persoonlijk is behandeld om te zien of het kosher is of niet. Dus. Het aantal maaltijden wat u hier uitdeelt, dat is neem ik aan ook gegroeid de laatste jaren. Ja, is gegroeid de laatste jaren. Ja. We doen nu nog steeds heel weinig. We doen maar 150 maaltijden per dag in principe. Maar ik denk na de verbouwing dat we dan wel naar 300, 400 maaltijden per dag willen gaan. Ja. Is armoede nou politiek een, een issue hier in ESO? Ja, natuurlijk. Kijk, alle politici gebruiken natuurlijk armoede als een argument. Als je op mij stemt, dan wordt het beter. Ja, ja u maar moet er een beetje bij glimlachen. Ja, ja omdat ik natuurlijk als, als, als ondernemer, ex-ondernemer in Nederland, ik natuurlijk beter weet. Want er is geen politici die, die banen kan creëren. Ja, dat kan alleen met bedrijfsleven. Nou, uw stichting is ook een beetje een, een bedrijfje. Ja, eigenlijk wel. En, en u heeft hier ook een, iemand rondlopen die deze ja. bakjes vult. Ja. Misschien kan ze even vertellen hoe haar situatie is. Ollaaitje Gosse Perlem, bekamelim, ma lach. hayom, we echt kattelen ze. Zij um, heeft 30 jaar bij de gemeente gewerkt en um, 2,5 jaar geleden is ze eigenlijk met pensioen gegaan. De, de hele leven lang heeft ze van een minimaal salaris rond moeten komen. In het begin van het huwelijk heeft haar man getekend uh, als garanteur voor iemand die een zaakje wilde openen. Hij zat er zelf ook een deel in nemen. Dat is verkeerd gegaan, zijn schulden gekomen. En eigenlijk vanaf dat moment hebben ze een hele leven lang moeten knokken om van die schulden af te komen. En um, iedere maand weer was het moeilijk om rond te komen. Onder die omstandigheden hebben ze drie kinderen moeten geld brengen. En dat was ontzettend moeilijk. Uh, en nu gaat ze met pensioen, nu is ze met pensioen. En in plaats van te genieten van de oude dag, ja, moet ze nu juist harder gaan werken. Om nog steeds, laat me zeggen, het hoofd boven water te houden. En definieert zij zichzelf ook als arm? Ja, het woord arm is, noemen we hier zielig eigenlijk. Niemand, ja. niemand voelt zich zielig. Maar de mensen voelen zich hier, natuurlijk die in deze situatie zitten, voelen zich ongelukkig. Oké, okay. hoe, hoe noemt zij zichzelf dan? Als er. Je is filmisje bij Maatsafje kan. het En Ze vertelde dat, um, ja, dat ze nu een bijbaantje heeft ondanks haar pensioen en dat ze het moeilijk heeft. Maar dat ze nu, nou dat ze in de gaarkeuken bij ons eigenlijk aan het werk is, ja, mensen tegenkomt die het nog moeilijker hebben. Ja, ze ziet hoe mensen hier komen iedere dag om een maaltijd af te halen. Een oude man die eten haalt voor, voor hem, een zieke vrouw, een man die hier komt. Die net hier door. om de hoek ja, kwam precies. even. Twee bakjes yes, mee, wat, uh, wat, uh... wat eten en wat salaris. Ja. Een man die iedere dag hier komt voor zijn zeven kinderen, die geen inkomen heeft. Ja. Die armoede, hè, moeten we misschien even concluderen, die neemt toe. Ja, neemt toe. Hoe komt dat volgens Ghana? Als ik mijn eigen voorbeeld neem, na, na 50 jaar gemeentewerker, ja, um, was mijn laatste salaris nog geen duizend euro per maand. En daar gaat nog je belastingen vanaf. Daar kan hij van rondkomen. En ze zijn er vele mensen. Gaat deze kwestie van armoede haar keuze bepalen bij de verkiezingen ja. in Israël? Of, of gaat ze helemaal niet stemmen? Oh. Je, kan, je kan zien dat er veel emotie in het antwoord zit. Veel pijn. Ze legt uit. Haar eigen ouders, dat leven van 70 jaar... Ja, geen water, geen gas, geen elektriciteit. Niemand helpt. Ze zegt uiteindelijk zal ik wel gaan stemmen op wie op die ze van het huis uit die goed is. Het is net, maar. Net in jou. En ze stemt... Uh, wetende dat het voor haar geen verschil zou uitmaken. Tja, Rick Delhaas daar in een gaarkeuken. Aangeschoven bij ons aan tafel is Irella... Graciani, zij is Israëlische woont in Nederland uh, en werkt als antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam en een van de oprichters van Gate 48, een platform voor kritische Israëliërs of kritische ja, Israëliërs in Nederland ja, moet ik, ik zeggen. Um, kan je begrijpen dat zo'n vrouw aan de onderkant van de Israëlische samenleving toch op Bibi Netanyahu gaat stemmen? Ja, het begrijpen is natuurlijk een... Bibi uh... Netia is geen vriend van je. Laten we dat even erbij zeggen. Nee, hij nee. is geen vriend van mij. Uh, ik ook niet van hem. Uh, kijk, kan je het begrijpen? Kijk, ze, Zij zit natuurlijk in een situatie, ik kan het moeilijk veroordelen. Ik, ik snap heel goed dat ze gewoon geen hoop meer heeft. En dat ze weet dat de politici haar niet meer zullen, uh, zullen helpen. ze mm -hmm. dus Vanuit de politiek gaan, gaan, gaan die partijen haar niet helpen. Ik denk dat ze, als ze op een andere partij misschien wel zou stemmen... Die misschien een of Ja, die hebben wel in, ieder geval in hun programma enig, enigszins benul van, uh, he, van die ongelijkheid, die, uh, die armoede wegwerken. Maar die hebben geen macht in Israël. Nee. En uh, ja, dus uit traditie uh, op, op, uh, op Netanjahu stemmen, ja, dat gebeurt. Uh, op welke partij zou je zelf stemmen? Ik zou mocht je er zijn, want in mocht... Israël mag je alleen maar stemmen ja, als, je als je present bent. bent. Ja. En ja, ik ben hier. Uh, in Nederland. Uh, ik zou denk ik op uh, Gaddafi stemmen. Dat is, de, ja, het is een Joodse Arabische partij. En ik vind het mm. heel belangrijk dat uh, de Joden en Palestijnen in Israël. Uh, gewoon, ja, die solidariteit, samenwerking vind ik Het is een belangrijk. beetje een sp achterpartij partij, linkse partij. Het is een linkse partij. Ja, het, is ja, het is diametraal een communistische... tegen communistisch zelf. zelfs. Ik ben niet geen communist, maar ja, dat is. Uh, die krijg je er graag bij je als je die Joods... Joodse Arabische <laughs> samenwerking vertrekt. Ja, er zijn vaak communisten uit het verleden al die in de communistische partijen werken samen piepkleine partijen, piepklein, ja. Ja, uh, andere partij die ook wat meer sociale hervormingen in de vaandel draagt is meer Reds, maar ook te ja. klein om enige macht uit te oefenen. Ja, ze, hebben, ze krijgen nu wel wat steun voor de mensen vooral die echt echt van Bibi willen af willen. Van Bibi, mm. binnen het aan jou. Uh, maar dan nog is het een uh, ja. kleine partij oppositie. Heb je zelf in je omgeving verhalen gehoord over mensen bij wie de armoede naar binnen kruipt in Israël? Nou, ik zie het wel. Kijk, ik kom uit een uh, vrij uh, ja echt uit een middenklasse. Ik kom uit de Kibootsomgeving, waar, ja, waar, waar het goed gaat eigenlijk nog steeds. Uh, maar ik zie wel veel vrienden in de stad die uh, ja, door de jaren heen... afgelopen jaren gewoon echt minder uh, te besteden hebben. Heel moeilijk uh, de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Mm -hmm. De huren niet meer kunnen betalen. Extra baantjes moeten doen. Uh, ja, gewoon fulltime studeren. Dan nog s'avonds elke avond werken. Om maar uh, rond te komen. En dat was een paar jaar geleden niet zo. Dus je ziet het echt wel erger worden. Ook in die middenklasse. En dan moet je nagaan wat er dan gebeurt... Inderdaad, ja. zoals die mevrouw, als je echt aan de onderkant van de samenleving. Ja, anderhalf jaar geleden waren er dus grote demonstraties. Um, maar is armoede nu dan tijdens de campagne een groter thema dan de vo bij vorige verkiezingen? Nou, dat zou je hopen. Dat hoopt iedereen ja. ook. Mm -hmm. uh, maar intussen, intussen zijn er wat dingen gebeurd. Die het van de agenda hebben geschoven, helaas. Mm -hmm. uh, ik denk ook niet dat dat toeval is. Zoals, uh, nou ja, zoals uh, de he hele vertoog van Bibi Netanyahu over Irak, Iran, mm -hmm. over de aanval in Iran. De grote, eh, hij, hij, hij roept een angst op. Hij roept een angst op. Uh, hij heeft over, altijd over de veiligheid van Israël. En dat gaat, zodra mensen bang zijn, gaan eigenlijk de interne politieke issues van de agenda. Uh -huh. en Alles is staat voor de verdediging van Israël... en de veiligheid van Israël. En ook als je kijkt in november... Uh, de operatie in, uh, in Gaza... Uh -huh. ik denk dat het heel veel met de verkiezingen te maken heeft. En niet zomaar. Daar is hij weer heel populair geworden. Iedereen st stond als één man eigenlijk... bijna achter hem. Uh, weer onder het mom van... Hey, hij verdedigt ons eigen. eindelijk. Uh, Hamas is ons aan het bombarderen. En eindelijk... Uh, Doet, uh, doet hij wat. ja en, en dan zijn de sociale issues. die Naar de achtergrond. Naar de ja. achtergrond ja. Veel Israëlische armen zijn ultra-orthodoxe joden. Hoe komt dat? Nou ja, ik denk dat het eerder... Nou zoals je net misschien een beetje hoorde uit de rapportage... ook een beetje andersom is natuurlijk... dat de, ja, de ultra-orthodoxen zijn vaak arm. Want mm. die hebben ook heel veel kinderen. Tien kinderen is geen uh, uitzondering. Uh, heel veel werkeloosheid... Um, er is echt, echt een hele hoge werkloosheid onder orthodoxe. Uh, mannen die uh, studeren vaak uh, in de Yeshiva, in de ja, um, uh, Joods, ja die, die bestuderen zeg maar, de, de, de Torah, uh, de Heilige geschriften. Uh, en ja, soms zijn het dan de vrouwen die dan naast tien kinderen ook nog moeten werken. Ja, en dan krijg je dit uh, dus. Ja. Ja. Ze hebben wel een steeds grotere politieke invloed... en ook een grotere invloed op de publieke sfeer in Israël, de orthodoxe joden. Diverse keren kwamen tot incidenten toen vrouwen die weigerden apart in de bus te gaan zitten. De orthodoxe joden werden beschimpt en bespuugd. Rick Delhaas ging samen met Annette Rust in Jeruzalem op stap. Annette uh, Hofman, dit is een uh, orthodoxe zender op een nationale frequentie. Uh, en deze zender heeft uw centrum, het uh, Israëlische uh, religieus Centrum voor Actie, uh, aangeklaagd. Waarom? Well, we suden deze radio omdat ze een nationale frequentie gebruiken. Uh, ze ontwikkelen met andere organisaties om deze frequentie te krijgen. Ze wonen. En nu is de regering to not vrouwen niet te speak on op de radio. Dit is publieke radio. En dit is een radiozender waarop geen uh, vrouwelijk stemgeluid gehoord mag worden. Dat, dat pikken we niet. En dat pikken zowel orthodoxe vrouwen niet, uh, zegt ze, als seculiere vrouwen. En de helft van de Israëlse bevolking is vrouw. En daarom hebben we ze aangeklaagd. Ja, en waarom mag er geen vrouwenstem te horen zijn op deze radio? Their interpretation of Judaism is that a woman's voice is welcome in the home, but only in the home. Ja, en dat zegt er is een extreme groep van uh, orthodoxe Joden in Israël. Dat is 8% van de bevolking. Ja. Een groep die wel een grote stempel op de Israëlische samenleving drukt. En die, die zegt van. Uh, de vrouwenstem die mag wel in het huis gehoord worden, maar niet daarbuiten. En uh, eigenlijk mag ze liefst ook niet gezien worden buitenshuis. Haar koninkrijk is het huis. En that's it. Kunnen we eens een beetje, uh, een beetje de publieke ruimte ingaan. en kijken wat er aan de hand is? Wat? voor invloed de orthodoxe op de publieke ruimte hebben. Waarom is de, deze hele kwestie zo is, ontzettend belangrijk voor u? Well, it's a, it's a way. Uh... I find it very meaningful to make a difference on this. De orthodoxe vrouwen die hebben geen stem. Die kunnen eigenlijk niet uh, vertellen wat ze nou eigenlijk willen. Ze hebben niet eens een eigen ruimte in het huis waar ze hun spullen neer kunnen leggen. Geen privéruimte. En ik wil deze, de stem zijn voor al deze stille vrouwen. Die wel naar ons bellen om te zeggen wat er aan de hand is, maar dat zelf niet durven te uiten. En dat is mijn, uh, een van de doelen in mijn leven. Om deze, ik kan het niet weigeren om deze mensen geen stem te geven, deze vrouwen. Er was hier ook een heel gedoe over vrouwen die niet voor in de bus uh, mochten zitten. En... Jullie hebben een, daar een zaak van gemaakt en die hebben jullie gewonnen. We woke up to it too late. Eigenlijk zijn we te laat hebben gerealiseerd hoe groot het probleem was. Want op een gegeven moment waren er al 100 buslijnen waar mannen en vrouwen in gescheiden moesten zitten. En we kregen telefoontjes van vrouwen die aangevallen werden en werden bespuugd... ...omdat ze weigerden om achter in de bus te gaan zitten. Die wilden gewoon op het gedeelte zitten waar ze wilden zitten of waar de plek was. The number of segregated rides used to be 2,500... Er zijn 80.000 busritjes per dag. En daarvan zijn er 2.500 die uh, door orthodoxe wijken gaan. En waar de scheiding tussen man en vrouw inderdaad was. Wij strijden voor het uh, recht op vrijheid. En uh, daar kan niemand iets tegen inbrengen. She ja. might ja. be calling ja. us. No, she looks like she never calls. I'm gonna ask her. Je moet het misschien even uitleggen. Er komt hier een hele ja, een orthodoxe dame langslopen, hè? Ja, waarvan ze zegt van je zou nooit denken dat deze vrouw naar ons zou bellen maar het zou zomaar kunnen dat onder deze pruik die zij draagt en de grote zwarte jas en de zwarte sokken echt orthodoxe outfit dat zij misschien ook naar ons belt en achter ons staat en probeert wat te veranderen ook al lijkt het helemaal niet zo She likes it in the back of the bus So she's not a caller? No. And about radio she says They don't own a radio nou, dit was geen bedder, deze vrouw. Ze was heel erg streng in de leer. Zij uh, vindt het uh, best om achter in de bus te zitten. Haar man die, uh, mag dan wel nog even helpen om de kinderen in de bus te sjouwen. Daarna gaat hij zelf voor zitten, maar dat vindt ze prima. Ook vindt ze dat ze bescheiden moeten zijn vrouwen. Dus om daar om te gaan zingen of te bidden bij de klaagmuur, dat uh, hoeft ze haar ook niet. Ze hebben zelfs geen radio in huis. En inderdaad, het radiostation waar geen vrouwelijke stemmen gehoord mag worden, kennen ze niet. Want ze hebben geen radio in huis, want dat leidt sowieso af. Tja, Rick Delhaas en Annette Rust spraken met orthodoxe joden in Jeruzalem. En die orthodoxe joden krijgen wel steeds meer macht daar. Ja, ze krijgen wel steeds meer invloed. Uh, je hebt natuurlijk heel veel verschillende groepen van ja, religieuze joden. Ik denk eigenlijk dat de echte macht en het... Ja, wat nu ook opkomt, wat je ook zult zien bij deze verkiezingen... is vooral van de nationaal religieuze. Ja. En dat zijn er vooral die in de, in de, in de, ja, de kolonisten zeg maar die in de settlements wonen. Maar dezelfde agenda hè, als, als, als, als de extreemrechtse partijen... Ja. meer nederzettingen bouwen, niet praten met Palestijnen. Precies. Uh, uh, maar ook gericht tegen uh, Afrikaanse asielzoekers. Grote racistische rellen geweest in Tel Aviv afgelopen zomer. Ja, ja het was echt verschrikkelijk. Het was echt, echt schrikbarend toen ik dat zag, toen ik die beelden daarvan. Het is echt verschrikkelijk. Het is een ja. wijk waar ik veel kom... Ja, dat is heel angst uh, ja, angstaanjagend. Uh, hoe, wat voor racistisch vertoog daar wordt gebruikt. Ja, uh, Rick Delhaas zocht de zuid soedanese Gabriel op, die volgende week terug naar Sudan wordt gestuurd. Is dus een van die Afrikaanse immigranten die zo wordt belaagd. Because I'm going back to meet my mother, meet my relatives after many years. Aan uh, on de ene kant ben ik. Uh... Ja, heel erg blij dat ik uh, terug ga naar uh, mijn land. Uh, ik ga mijn moeder zien, die heb ik een hele tijd niet, uh, niet gezien. En uh, ik ga mijn familie weer ontmoeten. Aan de andere kant ben ik uh, teleurgesteld, want ik uh, studeerde hier. Die studie heb ik uh, af moeten breken. En als ik die studie had kunnen afmaken, dan, uh, ja, dan had ik een bijdrage aan mijn land uh, kunnen leveren. Je bent helemaal... Uh, uh, ja, eigenlijk komen lopen naar Israël. Dit, dit, dit is je eerste vlucht, hè, ook? Exactly, Dit is de eerste keer. when als was in Sudan was. Ik miles, duizenden miles. Uh, ik heb uh, duizenden mijlen gelopen uh, door Sudan... maar ook door uh, de Sinaï-woestijn uh, naar Israël toe. En nu ga ik terug met het vliegtuig en in een paar uur tijd leg ik... Honderden kilometers af terug naar, uh, naar zuid soedan Begrijp je dat je wordt teruggestuurd nu uh, zuid soedan een, uh, een onafhankelijk land is en ja, er in principe vrede is? I understand actually, And yeah. that is why I was insisting that I'm happy to go back to my home. Ik begrijp het. We zijn onafhankelijk geworden. Ik, ik begrijp wel dat, uh, dat ik teruggestuurd word. En hoe uh, vind je dat dat hier in Israël met vluchtelingen en asielzoekers worden opgegaan. Er zijn geen politieën. Het regering heeft geen deal om met de asielzoekers te seekers. Het allergrootste probleem is dat er eigenlijk geen asielbeleid is en dat er ook helemaal geen voorzieningen zijn. Uh, mensen moeten het maar uitzoeken. Um, ja, dat is echt uh, een heel groot probleem. En je zegt dat je de locals in what sens de lokale bevolking is niet blij, ze denken dat we economisch komen En over wat ze hebben. Ik snap de lokale bevolking wel. Wij komen hier, pikken misschien hun baantjes in. Ja, discrimineren, ze zeggen soms vervelende dingen. Uh, ik snap het wel. Ja, we staan hier op een hele drukke hoek met veel verkeer. Dit is een tsik-tsak plaats. Ja, dit is een chick Hier staan uh, Afrikaanse asielzoekers, vluchtelingen op deze hoek. Die wachten tot er een auto stopt. En die zijn misschien op zoek naar een hulpje voor een dag of een paar uur. Ja, er zijn net drie ingestapt. Die stonden hier, die zijn nu weg en die weten niet waar ze heen gaan, maar waarschijnlijk ergens in de bouw. En daar zullen ze vandaag dan gaan werken en geld verdienen om te kunnen eten vanavond. Lama ja. Temondimpol bij Pinazot, waarom staan die op deze hoek? En nog een po. Helena, hoe we hebben werk nodig. We staan hier omdat we werk nodig hebben. Ja. Er is weinig werk en we hopen hier wat te vinden. Ja. Ik werk in de bouw. Ik weet hoe je een cementmuur moet maken. En als er werk is, is er werk. Maar nu is er dus geen werk. Ja. Vanaf hoe laat sta je hier al? Ik sta hier al vanaf 7 uur vanochtend. En ja. er is geen werk en er is geen eten. Ja, het is nu al uh, half 4 in de middag. Hè? Wat is zijn naam? Waar komt hij vandaan? From Chad. Hij komt uit Chad. Ja, en hoe lang uh, ben je al in Israël? Sarah Bevitt, Ikava. Hij is 7,5 jaar in Israël. Goed bezitter. Voor je is visa. Hij is uh, hier legaal. Hij heeft een visum. Ja, maar dat moet hij iedere drie maanden vernieuwen, hè? Visa, gemisgoedus, roosgoedus, arbagoodus, dan heel erg. En hij moet zelf voor zijn inkomen zorgen. Daarom staat hij hier. Ik weet het, Abu Daanepo, Mugiepo, Kava, ja. Belagana. Het is daarom dat ik werk nodig heb. Je weet hoe het gaat in Israël. Je hebt geld nodig om de huur te betalen. En zonder werk kan ik dat niet doen en kan ik ook niet eten. En daarom sta ik hier. Ja. Dit is de manier om aan je geld te komen. Want de staat geeft geen uitkering aan je. Ja, klopt. Ja, sommigen hebben ook baantjes in hotels. Maken de wegen schoon. Of werken in keukens als afwasser. Maar niet iedereen heeft dat geluk. De meeste die moeten hier gewoon het van hebben. Ja, wel ja, lekker goedkope arbeidskrachten. Ja. Tja, Rick Delhaas en Annette Rust vanuit Israël. Parlementslid van Netanyahu's likud Likudpartij noemde de Afrikaanse asielzoekers onlangs een kankergezwel in ons Israëlische lijf. Dat is niet misselijk. Wachtelijk, echt schrikkelijk. Wat denk je, wat gaan de verkiezingen brengen? Nou, helaas verwacht uh, ik er niet veel van. En dat is eigenlijk het, uh, ja, wat iedereen zegt. Het is meer van hetzelfde, het wordt alleen maar erger. En er wordt in ieder geval niks, uh, niks vernieuwends. Nee, sommige besluit van deze uitzending. Dankjewel, Irella Graciani. U luistert naar bureau buitenland van 20 januari. Vanaf morgen reist Rick Delhaas, die u net hoorde, door naar Turkse Adana. Aan het eind van de maand worden daar onze Patriot-raketten gestationeerd. Wat is dat voor stad? Die gaan wij nu echt beschermen. De Amerikaanse basis daar of de Turkse Alawieten? U hoort het volgende week tussen 7 en 8 op zondag hier op Radio 1. Straks naar achter onze collega's van Labyrinth. En voor nu een fijne avond.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 Je hele huis zit vol, je kunt ze nooit allemaal redden. Ik, ik zus mijn eigen geweten, denk ik, want ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurt. Luister dan naar de documentaire De Engel van Emmen. Ik heb een noemdertijd en uh, daarna zijn we mij een beetje geholpen. Zometeen, 9 uur, in Holland, Doc Radio. Radio 1, De Engel van Emmen. Het nieuws van alle kanten. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan?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 45 cent per minuut. Dit is Radio 1.